Het Meander Medisch Centrum heeft bewust voor 23 december als verhuisdag gekozen, want volgens het ziekenhuis is dit een van de rustigste dagen van het jaar.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 Nacht van het goede leven, Jan Emo's. Ja, dat kunnen wij bevestigen my, my, my, what a Why, why, why today <laughs> One, one, one Such a glorious sky Easy friends are easy foe. Ooh, you never know Oh, am I, oh my Oh, Jack, you're done I want to stay close to you Gino Vanelli, Jack Bu Miraculous. In het uh, laatste uur van uh, deze nacht van uh, de KRO. Straks komt langs, uh, geheel uh, ja, met eigen vervoer doet hij dat, uit het zuiden. Rex van Beuningen, zelfbenoemd popkenner en uh, voorzitter van de Stichting Promotie Achtergrondmuziek. Uh, hij heeft mij trouwens verteld dat wij uh, vandaag over een week. de Achtergrondmuziek Top 2000 gaan uitzenden. In zijn geheel tussen vijf en zes. En wat Rex doet, dat doet hij. Dus dat gaat echt gebeuren. Nou ja, goed. Wacht het maar af. Volgende week. Uh, wat we nu gaan doen, is uh, ons bezighouden met het mysterie van Emily. Ik heb hier drie teksten voor me liggen. Uh, aan u de taak ons te vertellen over wie die teksten gaan. Als u al naar één uh, fragment weet over wie het gaat... dan wint u een ontzettend... Nou ja, <coughs> dat is niet in woorden te vangen wat u dan wint. En het telt dan af. Aan het eind is het gewoon van, nou bedankt voor de moeite eigenlijk. Daar komt het op neer. Zal ik die tekst dan maar doen? Hij heeft het altijd prachtig gedaan. Ten koste van wat weten we niet, maar chapeau. Want ga er maar aan staan. Leven met zijn soort van roem. Daar steekt de populariteit van bijvoorbeeld een rockster bleekjes bij af. Ja, die kan een liedje zingen. So what? Maar zijn roem, die ging over zo'n beetje alles. Begeerde echtgenoot gesprekspartner, schoonzoon, klankbord, criticus. Hij bleef altijd in een soort van schaduw. Doseerde perfect zijn talent. Nou ja, uh, Jezus is terug op aarde om in de kerstfeer te blijven. Over wie gaat dat? 0800-1121. 0800-1121. En hier is Paul McCartney.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 I think of everything to be discovered I hope there's something to find Searching through the time that has gone so fast The time that I thought would last have a present past mm. The things I think I did I do, I think I did The things I Standing words that they were saying, but still I hung around and took it all in. I wouldn't join in with the games that they were playing. It went by, it went by in a flash. It flew by, it flew by in a flash.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 Willow was a was My ever-present past van Paul McCartney van de CD Memory Almost Full. Hij keek op zijn smartphone, kreeg die mededeling... en dacht, dat is een mooie titel voor een cd. Zo gingen de Beatles ook te werk trouwens, hoor. Die kwamen ergens een poster tegen een hup, liedje gemaakt. Um, Adrie, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Adrie, over wie nou. ging die tekst van zojuist? Nou, het is een soort heilige die het volk leidt. Maar hij doet geen tegenspraak. Ja, en wie is dat? Nou, ik denk dat het Louis Vergaal is... Louis van Gaal, is dat een heilige? Ja, schijnheilige. Een <lacht> <Van> heilige. <lacht> um, ja, ik, ik kijk even die tekst door. Hè? Uh, die Volk dus over, over Louis ben. van Gaal gaat. Uh, is hij ook een uh, begeerde schoonzoon? Nee, natuurlijk niet. Kring. <lacht> <lacht> je bent een fan, hè? <lacht> ja. Nou, ja, dat heeft iedereen. Je denkt: die is verdammen En na uh, de rand denk je: ja, nou ja. Oh, dat vind ik wel interessant wat je zegt. Dus je eerste, de eerste, het eerste wat je invalt is van... Hè, Louis van Gaal. Een kleinbal. Maar dan blijkt hij toch mee te vallen op de een of andere manier. Ja, valt, ja op de een of andere ja. manier valt hij mee. Ik vind Louis altijd een beetje eng als hij gaat lachen. Ja, het is een vervelende wachtmeester in de militaire dienst. Ja, en dan moet je wel achteraan. Ik ja, ben een beetje bang van hem, eigenlijk. Ja, ja. Maar het is hem niet natuurlijk. Uh, nee, inderdaad. Mag ik nog een... Vraag om een nacht, of nee, in deze nacht om een nat kerstplaatje. Um, en wat zou dat moeten worden? Van de evo is janken in de regen. Hij do, maar crying in the rain. Uh, rain. Um, A, ja, maar crying in de rain. Ja, die beginakoren zijn zo apart. Ja. Als je dat kan spelen, is het heel goed. Hebben we dat bij de hand? Er wordt... Nou, weet je, we gaan, we gaan zoeken. Als we het niet kunnen vinden, hebben we pech gehad. Ik al op. <laughs> Daar gaat hij. 0-0. Goedemorgen Jelle de Jong. Hoi. Aan wie dacht jij? Ik dacht aan Nelson Mandela. Hé, hey, dat is toevallig. Ik ben uh, zaterdagavond in Horen naar ja? uh, de film over Mandela geweest. Mm -hmm. Daar hebben ze trouwens een, hele leuke, uh, een heel leuk filmtheater. Dat is gevestigd in een voormalige... Uh, niet, niet een voormalige bioscoop, maar een voormalige gevangenis. En van de cellen hebben ze een hotel gemaakt. Maar, terzijde. maar... die terzijde. Ze hebben daar toch die rechte muur. Het gebouw, het havengebouw. Ja. Dat is een loodrechte muur. Ja, precies. Heel apart. Ja, als je de, je, je kop... Uh, uh, <laughs> als je je kop buiten de deur steekt... dan krijg je meteen 20-8 voor je kiezen. Dat is dan weer ja. het nadeel. Maar binnen is het genoegelijk en mooi. Uh, tot zover deze korte reclamespot voor de gemeente Horen. Waarom dacht jij Nelson Mandela? Ik vind... Uh, ik dacht gelijk aan Jezus Christus toen ik... ik dacht, het kon wel dus eens uh, een gelijkwaardig iemand zijn. Ja. Ja, bij, uh, bij, bij zijn faam steek die van een rockster bleekjes af. Het zou best over hem kunnen gaan. Mm -hmm. Ik moet je het voordeel van de twijfel gunnen, maar het gaat niet over hem. <lacht> dus uh, ja... Ik, ik kan alleen maar zeggen, dank voor je deelname. Blijf meedenken en misschien spreken we elkaar straks weer. Oké. Okay. Bedankt, Jelle. Dus ik hang op, ja? Um, ja, doe maar. Op boek hangen blijven. Nee nee, nee, nee, hang maar op. Oké. Okay. Oké, okay, dag. Jo, hoi. Yo, hoi. Um, nou, tweede fragment dan maar. Hè. Wat kan hij? Hij kan als geen ander doodgewoon menselijk gedrag... onder een vergrootglas leggen en er dan wat mee doen. Hij verdraait niks, maar hij vergroot dus wel en hij beschrijft. Nogmaals, als geen ander. En verder lijkt hij een buitengewoon emabel mens. En dat is hij waarschijnlijk ook. Dat moet haast wel. Je zou bijna wensen dat er iets niet aan hem deugt. 0800-1121. Over wie ging deze verandering? 0800-1121. bij Marsha, Young Gifted en Black. Ja, u zit midden in uh, het mysterie van Emily, als u zojuist bent ingestapt bij Radio 1. Uh, dat spel dat, uh, omvat drie teksten, die gaan over iemand of over iets. En uh, aan uh, de luisteraar de prachtige taak ons te vertellen over wie die teksten gaan. We hebben er twee achter de kiezen en aan de telefoon hebben we Ed. Goedemorgen Ed. Goedemorgen Jan. Ben je al lang op? Ja, ik vind jullie aan thuis. dat ik uh, best leuk. Oké. Okay. Het eerste deed ik altijd leuk, als de mensen zelf mogen bellen en zo. Dat ja. interesseert me wel. Oké. Okay. Aan wie dacht jij? Vreselijk, hoe wil ik je zeggen. Ik dacht aan de paus. De paus? Paus Franciscus. En waarom? Omdat hij heel veel doet aan die criteria die hij noemt. Mm -hmm. Ja, dan ook een ideale schoonzoon. Dat kan natuurlijk niet, maar uh, het is een geliefd mens. Ja, ideale schoonzoon, dat is inderdaad een lastige. Hè? Ja, dat mensen paus, toch dat... denken van... Het zou Ach, het fijn zijn als de paus... Mijn schoonzoon zou kunnen zijn. ...met mijn dochter getrouwd was. <laughs> dat kan natuurlijk niet. Maar ik vind dan dat hij... De, ...die ons andere omschrijving die je gaf... ...doet hij behoorlijk aan. Ja, Jezus is terug op aarde. Ja, ook alweer. Ja. En hij is over de plaatsvervanger van Christus op aarde... ...als je mensen daar wat lief bent. Ja, goed. en ben jij dat? Ja. Dus jij, jij beschouwt hem ook als de plaatsvervanger op aarde? Ik denk het wel, ja. Ja. Dat vind ik altijd wel lastig, hoor. Nou goed, dan mag je weer over mening verschillen. Ik heb vanmorgen Anton Bouddha gehoord op de radio. Die was helemaal niet zo geprotenteerd van deze nieuwe paus. Die hield daar niet zo van. Die was van Benedictus, maar goed. En, en uh, wat heeft hij tegen hem? Uh, hij vond hem te, te joviaal. Hij, hij, hij houdt niet van die grappen van een pijn en zo. Uh, oh. In, hij houdt meer van binnen Benedictus de is. Ja, ja. Nou goed, dat mag, dus is wel echt. Hè? Antoine die vindt dat enige afstandelijkheid ja. uh, te prijzen valt in een paus. Hij vond het te populair overkomen, dat ik wel zo zeggen. Ja, ja. En... Oh, dat hij het echt doet voor de, voor de populariteit. Nou, geloof ik persoonlijk dan weer niet hoor, ja. maar goed, wie ben ik? Ik kan er eigenlijk ook helemaal niet over oordelen. Ik ook niet. Wij kennen de paus allebei persoonlijk niet. Nee. Uh, alleen zijn publieke al optreden en... Nou, uh, ja. O, over het algemeen zijn de reacties positief, hè? Ja, zeker. Ja. Ik heb laatst uh, gehoord dat zo'n jongetje daar ja. rondliep... en dat hij op de stoer ging zitten voor een pauze ja. en zo. Dat, uh, dat zijn leuke dingen. Ja. Et, nou, hij, hij, hij is het alleen niet. Ik denk, nee, dat begint. Oh, dat wist je? Ja. <laughs> dat, dat voelde ik wel aan, jammer. Ik had graag een graagje mee doen, vind ik leuk. Ik ja. denk nog, ik breng het voorzichtig, maar... Oh, nee, dat is even een schok, hoor. <laughs> Et, het is fout... Zonder meer succes. Hè? Uh, bedankt voor, voor uh, onze kortstondige filosofie over de pauze. Dankjewel Jan. Dag Ed. Uh, Janina, goedemorgen. Ja, goedemorgen met Janina. Dag Janina. Aan wie dacht ja. jij onmiddellijk? Ja, ik, het is een gok. Ik heb het eerst uh, niet gehoord en zo. En ik dacht aan Bram Bakker, maar het zal wel fout zijn. Oh, jij schakelde in bij het tweede fragment. Ja, omdat hij... Uh, een beetje gewoon psychologisch onder een vergrootglas, bla bla bla. Mm -hmm. Dus, dus uh, maar ik denk dat het fout is. Hij kan als geen ander menselijk gedrag onder een vergrootglas leggen? Ja, ja dat, dat, uh, dat kwam het als eerste ja. bij me op en zo. Dus hoe, het was een hoe, echt... Uh, hoe ken jij Bram Bakker? Nou, van de TV en ik heb een keer een e-mail naar hem toegestuurd en oh. zo. En ik vind hem een heel interessante man. Je hebt dus ook persoonlijk. Hij is een hij is een schorpioen. Ja, ik was kwijt sterrenbeelden en zo. Oh. Ik vind hij kan heel goed uh, praten over het menselijk gedrag ja. en de achtergrond daarvan. Ja. En hij heeft ook een paar mooie boeken geschreven. Ja, uh, het menselijk gedrag dat is zijn vak, om dat te analyseren. Ja. Uh, waarom kom ja, hij jij? Hij is gewoon psychiater, ja. lief? Ja, precies. Uh, waarom noem jij uh, uh, in het bijzonder dat hij schorpioen is? Ja, ook. Ik ben ook geïnteresseerd in sterrenbeelden en zo. Dus. Ah. Dus uh, omdat ik uh, hem een keer wou spreken, ja. dat hij een praktijk had in Amsterdam en ik een e-mail heb gestuurd, maar ik heb nooit iets van hem teruggehoord oh. en uh, heb ik dat even achterhaald, in ieder geval wanneer hij jarig was en zo. En, uh, mm -hmm. en, dat, en dat hij jou niet antwoordde, uh, deed dat je verdriet? Nee, dat kan, kan ik me wel begrijpen. Ja. Hij heeft het zo druk en zo. Ik kan natuurlijk niet iedereen antwoorden. Gewoon een, een particulier die weinig geld heeft en zo. Dus mm. hij zal wel mensen gewoon nemen... die in ieder geval ja. rijker zijn dan ik, denk ik. Okay. Althans, maar ja, hij weet het natuurlijk niet. <laughs> Wat zijn schorpioenen voor types eigenlijk? Wat, lief? Wat zijn schorpioenen voor types? Nou, watertypes en zo, heel geestelijk heel sterk. Mm. En ze kunnen gewoon... Uh, ja, hoe moet ik dat zeggen... Uh, Water gaat overal doorheen, hè? de rotsen, uh, dit en dat. En uh, zijn gewoon, ja, mentaal zijn ze gewoon heel sterk. En uh, ze kunnen gewoon, ze blijven gewoon bij een standpunt staan. Ja. Ze zijn, zijn heel stabiel. Oké. Okay. Wat ben jij? Maar ze kunnen ook heel gevaarlijk zijn. Ik ben een dubbele leeuw en een slang als uh, Oosterse astrologie. Oh, want nou springen we ineens. Want uh, schorpioenen, dat is onze, dat is onze aanpak hè? van de sterrenbeelden. Uh, hoe, hoe bedoelt u? Nou de ja, die, die slangen, die kennen wij niet. Nee, maar slang is dan. Kijk, dit is dan wat, wat ik dus zeg: Westerse astrologie, schorpioen. En uh, ik ben dan dubbelleem als een En uh, ik ben dan. Dit, dit jaar is het jaar van de slang. Dus ja. uh, ik ben ook een, een slang van de Oosterse astrologie. Oké. Okay. En, en, hoe, en hoe oud Prambakker is, dat, dat weet ik niet. Dat moet ik nog een keer uit gaan zoeken. Volgens mij zijn hij 55 en zo. Dus ik wil wel. Ook wel weten wat, uh, wat hij is qua dier. Oké. astrologie. Ja, maar doen. ik denk dat het fout is, hè, meneer? Uh, ja, inderdaad. Ja, dat dacht ik wel. Het is, het is inderdaad fout. Maar ik vond het, ja. het even leuk om uh, te horen wat je van hem vindt. Ja, weet, weet je. Mag ik nog iets zeggen? Ja, hoor. In ieder geval iets anders, want ik heb. Uh, maar ja, waarschijnlijk gaan jullie daar niet over. Ik heb afgelopen maandag. heb ik gewoon heel lang. Maar ja, ik denk, dat is van de EO, heb ik 53 minuten in de wacht gestaan. Want het ging over duurzame energie en zo, bla bla bla. Ja. En, uh, en, en daarna weer 7 minuten en zo. En dat vond ik helemaal niet leuk, maar ik denk dat jullie daar niet over gaan. Jullie zijn toch niet van de, de toch hè, van Adeline? Ja. ja. Jullie niet van de EO? Nee. Nee. Dus, uh, nou, dat wou ik even zeggen en zo. Dat ik dat vind het alleen, heel, ik zou... Zal... Ik, ik zou alleen, je willen adviseren, uh, 53 minuten in de wacht hangen. Ik zou na vijf minuten ophangen. Ja, maar hij heeft tegen mij gezegd van... het is een, een druk programma, ik uh, zal proberen... het was toen gewoon ook s'nachts tegen vier... Ja. in ieder geval, ik zal proberen... Uh, in ieder geval uh, ja, maar na ik, enige... de uitzending te laten ja. komen, snap je? Ik heb gewoon gewacht aan de telefoon... En, uh, maar ja, ik zeg al, dit is een, een ander item, een andere omroep. Daar heeft zo... in ieder geval helemaal niks mee te maken. En omdat hij dat mij uh, gezegd had, dus ik, ik zei tegen hem was kwaad. U heeft hem weggedrukt. Nee, zegt hij in hmm. ieder geval. Nou, ik geloof het niet. Nou, ik dus, kan daar ik verder niet ik... in treden. Uh, nee, ja, maar ik ga nog wel een brief schrijven in ieder geval naar ik de zou je, daarover. Ja, dat kan je doen en ik zou je in ieder geval adviseren van nou, na nou, minuut of vijf, zes, zeven zou ik denken van, nou, ja, dit, dit gaat niet. niet meer gebeuren. Dat ja, maar 53 minuten, joh. En dan nog een keer 7 minuten. Dat heb ik dan gebeld. Ah, en toen zei hij van, ja, er ging iets mis en zo. Ja, er ging zeker wat mis. En ja, maar ik, ik hij zei: Ik, zeg, ik ben toch technicus en zo, en weet ik veel wat. Ik ja. zeg, U heeft me gewoon weggedrukt. Nee, zeg ik, niet, ik zal, Ik zal u weer in de uitzending uh, laten. Ja. En uh, toen was ik weer zeven minuten in de uitzending. Toen zei hij: Van ja, het uh, gaat nou uh, niet, niet door. En Janina, zo kwaad. Het is tijd voor een goede brief. Ik ja. dank, dank jij. Ja, je, je moet zin... alleen een ik... postzegel hebben. ja. Ik is... weet geen antwoordnummer en zo. Ik heb op dit moment heb ik gewoon geen internet. Mijn iPad nee. hebben ze gepikt en zo. Dus ik kan op dit moment ook niet. Uh, het e zit ook tegen, ook, hè? Ja, maar dat maakt niet uit. Dan uh, is het goed. Wat, wat, wat is uw naam ook alweer? Jan. Jan, het, het maakt niet uit, Jan. In ieder geval, uh, we survival <laughs> Janina, goeie, goeiemorgen. Hey, en ik wens je wat minder hey. pech. Nee, maar in ieder geval, uh, ik wens je prettige feestdagen... en misschien tot een andere keer. Oké, okay, afgesproken. Dag, Janina. Nee, hey, dag. Dag, tot ziens. Uh, dag. We hebben nog één... Uh, ja, Bram Bakker was het dus niet. We hebben nog één fragment en dan weet iedereen het. Flauw, hè, eigenlijk? En gelukkig heeft hij eindelijk eens een steek laten vallen... en het zijn vergeven. Hoewel hij, hoewel hij eraan hechtte te stellen dat de spelling... voor hem niet zo belangrijk is, trakteerde hij ons op een tekst... Die haak stond op alles wat hij ooit bedacht heeft. Een tekst dus die helemaal niks communiceerde. Die na eerste voorlezing geheel in het Sanskriet geschreven leek. Hij heeft zich laten gaan. Mooi zo. Hij heeft zichzelf weer menselijke proporties gegeven. Nou, score van open doel 0800 1121 0800 1121. Over wie ging dit? Whammer Jammer. J Jay Giles Band en Whammer Jammer. Dat uh, was zo jammer. Dat is een ontzettend goede band. Dat kon je horen zojuist. En uh, toen kregen ze ineens succes. En toen viel de hele boel uit elkaar meteen. Dat uh, freeze frame hadden ze. En daar zijn ze onder bezweken. Dat hadden ze geen zin in uh, kennelijk. Te veel, te veel muzici, denk ik. Om met succes om te kunnen gaan. De Jay Giles Band en Whammer Jammer. Goed, we zitten in de eindfase van het mysterie van Emily Jelle de Jong... Hoi. Hoi. <lacht> Jelle. Dat is van diegene, volgens mij, die vanuit de helft van het duo... die zeggen, wij zijn niet aan de drank, ook niet aan de drugs. Nee, wij zijn aan het werk. En daar kom je nooit meer vanaf. Je hebt steeds hm. meer nodig. Code en <lacht> Kees van Kooten. Ja. En is een al dictee, hè? Dat hè. <lacht> ja, <lacht> Dat was ik wil van jou probleem. toch weten... Heb je er aan meegedaan? Nee, nee. Dus... Uh, ik er graag mee aan dit soort dingen hoor. Want ik ben hm. echt uh, een zegt dat bar. Hobbyistisch. Ja. Maar uh, dit zat zoveel onzin bij je. Je hebt wel gekeken? Nee, nee, nee. Ik heb geen televisie. Gewoon nee. radio uh, oh. geluisterd. Dat vind ik altijd leuk. Mensen die geen tv hebben. Fantastisch. Ja, nee. Ik ben een van de wijnen. Maar ik wist het niet. Jouw venster op de wereld is gewoon het raam in je huis. Ja, radio. Radio. Precies. Ik kan één ding tegelijk doen. Ik kan geen radio en televisie tegelijk doen. Nee, dat is televisie vind ik vind 80%. Sinds het commercieel geworden is, vind ik voor 80% onzin. Goed, dus dat, dat, dat gezegd zendtijd. hebbende, Jelle. We is uh... te veel zendtijd om het goed interessant te ja. kunnen vullen. Uh, maar ik kan jou dus ja? eigenlijk ook niet vragen. wat je vond van dat uh, Nationaal Dicté? Want je hebt het niet gezien. Jawel, nee, ik heb het gehoord dan. Hè. Ja. Maar zoveel. Onzinnige uitdrukkingen. Nee, dat had ik. Mm -mm. Dat uh, pre paard had ik nog wel goed gehad, hoor. Ja. Maar verderop werd het uh, lastig, hè? Ja, dat, dat vond ik. Uh... Maar ik vind dit soort dingen leuk, hoor. Want ik, ik ook. Het eraan dat mensen vaak uh, zo slordig spreken. Ja. Dat het woord zich vergeten en zo. Ik hoorde van vrij veel mensen je trouwens dat, dat, dat deel... ze al afhaakten uh, na zin 2. Ja, dat, maar ik heb het niet live gehoord, hoor. Ik lees het in de krant en ja, zo. Okay. Ja. dit soort woorden, dat komt nooit voor. Ja. We dus bij elkaar geraapt. Ik struikelde over zeugmata. Ja, dit is dat vond ik een van de ergste. Ik had 26 ja. fouten. Oh. En ik ben er nog trots op ook. Ja. Nou, dus een Amersfoorts krant is nu een voorronde voor het groot Amersfoorts. Dictee, oh. In januari, 14 januari dacht ik, of februari. Ik heb het hier liggen. Dus Amersfoort heeft zijn eigen dicté? Ja, ja, voor de vierde keer doen ze dit. Ah. Ja, zo'n beetje... Maar het lijkt me leuk. Ja. ja is... Nou ja, wat dus ook leuk is, dat jij het goed hebt. Oh god. <laughs> ja, het is schrikken, ik snap het. Ja, het moest op bij de vierde. Dat was van code. Ja. Nou, uh, Roem valt jou ten deel. En een ja, prijs, maar ik weet alleen niet wat. Nee, ik ook niet. Nee, maakt ons, het wel. maakt ons niks uit, Jelle, wat jij ik wint, toch? Voor de lol. Ach ja, joh. Vindt het ook goed als je niks wint, bij wijze van spreken? Prima, prima. Ja, dan, dan hoef je niet aan de lijn te blijven. <lacht> nee, ook niet. Ik bedoel, je bent nu wereldberoemd in uh, het ganse land... omdat jij Kees van had. goed had. Maar hij zult toch meer zijn? Ik gaat toch niet de enige zijn? Ja, maar wel de snelste. Ik was snel. Je was iedereen voor. Jelle, mag ja, ik je. Er is ook een koeriersdienst, die heet Snelle Jelle. Ja, ja hier. In Almere. Heb je ook niet een ontbijtkoek die zo heet? Ja, ja, ja die kleine koestukken koek. Goed, ja. uh, Jelle. Oké. Okay. Zullen we het gesprek afronden? Prima hoor. Ja, oké. Okay. Nou, met okay. jouw toestemming doe ik dat dan. Ik dank je zeer voor je deelname en wellicht tot een volgende keer. Oké, okay, bedankt.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 De uitvoering van Jimmy Cliff hoorde, dacht ik, daar komt nooit meer iemand overheen. Maar deze mag het toch ook zijn van Joe Jackson. The Harder They Come. Uh, Joe woont in Berlijn. En tenminste, dat is mijn laatste informatie, dat hij in Berlijn woont. En hij schrijft stukken die gericht zijn tegen de uh, beperkende maatregelen ten aanzien van het roken. Niet dat hij voor roken is, maar hij vindt dat iedereen... genotmiddelen tot zich mag nemen en dat je daar niet over moet scheuren. En dat doet hij hartstikke goed beargumenteerd. Hij is een begaafd uh, uh, schrijver. En hij is goed in de polemiek. Hou hem in de gaten, Joe Jackson. Uh, wie u ook in de gaten moet houden is Rex van Beuningen. Als u op dit moment op de A2 rijdt tussen Utrecht en Hilversum... richting Hilversum... en u rijdt achter een oranje Simca 1000 in rally-uitvoering... dan... Mag u zich gelukkig prijzen, want dan rijdt u achter Rex van Beuningen... en die is weldra te horen in deze Nacht van het Goede Leven. Misschien na Colin Blaanston, we weten het niet. Set En hij zat in de Zombies. En die hadden een uh, paar hitjes. Gingen uit elkaar. En Colin bracht een solo plaat uit. En die heette Enesmore. En er staat werkelijk geen slecht nummer op. Uh, als een maten trouwens van de Zombies zaten erin. En uh, Rod Argent, die zijn eigen bandje zou beginnen. Speelt hier ook op mee. Echt fantastisch. Trouwens over de Zombies gesproken. Dat vind ik zo aandoenlijk. Uh, de Zombies gingen uit elkaar. En de drummer begon een uh, café. En wat had hij in de kelder? Zijn drumstel. En soms ging die heel stiekem, als niemand het wist, naar die kelder om nog even lekker voor zichzelf te drummen. En terug te denken aan die prachtige tijd met de zombies. Een hele goede morgen, Rex van Beuningen. Een hele goede morgen, Jan Eemans. Ja, we zijn toe aan deel 2 van wat ik zou willen noemen de special van Rex van Beuningen. Ja, de kerstspecial van Rex van Beuningen. Dankjewel voor de geweldige introductie. Ik, uh, ik ben gek van kerst. Ik had vorige week al gezegd, ik, ik ben gewoon een kerstjongen. Uh, Sinterklaas, dat uh, interesseert me eigenlijk geen zak. Uh, leuke voorspeling. Maar uh, op 23 november... Start... <laughs> Ja, je bent vrij snel van begrip. Gelukkig en daarom klikt het ook zo tussen ons. Maar ik heb zo'n Noordman staan. Gewoon... Hoe groot? Zo'n Noordman. Echt waar, joh? Ja, het is echt een enorme kaars. Het uh, kan me niet schelen. Ik, ik gooi die hele portemonnee leeg. Als het maar de gezellige kerstsfeer is. En de kaarsjes erbij. Echte kaarsjes. En geen ge ge ge ge ge sodemiet met lampjes en zo. En heel, heel gezellig. Heel veel gloewijn. Eventjes uh, om een lang verhaal kort te maken. Je was goed bevriend met Elvis Persley. Je werd regelmatig uitgenodigd bij zijn optredens in zijn land. In Las Vegas, toch? Ja. Oh. Elvis en Christmas. Ja, ik heb het Christmas album hier uh, uh, van Elvis. Kijk, al die grote Amerikaanse sterren maakten in, uh, een Christmas album. En ook Elvis. En hij wou het eigenlijk, dat zei hij tegen mij. Ik was co-producer destijds uh, daar in Memphis. Wat, wat doe je dan als je co-producer nou, bent. Dan, dan, dan uh, luister je naar de tracks en dan, uh, je, je, je bent eigenlijk bezig aan het samenstellen van de playlist uh, Wat gaan we opnemen? Uh, Wat is dit jaar in? Uh, uh, de sfeer. Hij wilde graag de kant van Nat King Cole, Jim Reeves en dat soort mensen. Gewoon dat hele rustig... Ja, dat, ja je begint al bijna te grappen. Ik zie het aan je gezicht. En, uh, Jim ik, Reeves. Ik, ja. Put your sweet lips a little closer to the phone. En let's pretend that we are together all alone. Nou, ik had daar eigenlijk even, eh, alles niets te naden van Jim, hè. Want ik ben ik ben op jim. Maar ik zeg. Laat nou, je, je sterke kant is de rock'n'roll. Dus laat die dan zien. Dus het begon eigenlijk zo, die sessies. Dat begon eh, met. Eh, met dit nummer. Ja. ja, daar ga je al, hè. Dus ik begon ook een beetje te gapen en een beetje. Ja, Onderuit te hangen. Ik zeg: Elvis, kom op dan, man. Hey, maar zat jij er dus bij toen hij dit zong? Ja, ik was bij die hele productie aanwezig. Dus hoe, uh, jij zat dan op een barkruk, drie meter bij Elvis vandaan? Ik zag er achter de console, zeg je daar, achter de mix, mixing desk. En dan uh, keek jij Elvis aan? Ik zat er een beetje te luisteren en ja, hij zag mijn, mijn, mijn, mijn, mijn ogen natuurlijk halverwege gaan. En uh, toen, uh, toen ging het dan iets in de tweede versnelling eigenlijk, hè, na heel veel soebatten. So ja, dat begon al een beetje tempo te maken. Ja, ik vind dit ook nog... Uh, ja, ik weet niet. Ja, met een beetje met de Jordanairs op de achtergrond... Nou, dan uh, uh, begon ik al een beetje rechterop te zitten. Maar ja, ja, ja je zit. precies. Nou, die reactie van jou... Hè, dat je denkt, waarom waar, waar moet dat nou? Nou, dat had ik ook een beetje. Dit is muziek terwijl u slaapt, Rex. Ja, precies, precies. Uh, en ik, ik, ik, ik trapte hem op zijn ballen eigenlijk. Ik heb hem opnemen. Op, nou, laten we dan in ieder geval één rock'n'roll nummer erop zetten. want dat is eigenlijk... En dat is gelukt? Ja, dat is gelukt. Luister en Heuver. Oh, ja, yeah, ja, yeah, ja. Yeah. Uit vinden, Rex. Kijk, kijk. Het is zeker een beetje blues, hè, wat hij nu zingt. En dat kon hij ook. Daarom was het zo'n groot artiest. Hij kon kroenen, hij kon rock'n'rollen en hij kon blues zingen. Dit hebben wij jou te danken, dat hij deze benadering. Dat wou ik niet zeggen, maar het is wel waar. Ja, dus, kijk. Daar is die Elvis die ik zo dit is een schitterende muziek en hier word ik helemaal warm van. En dan lekker bij de, met zo'n gluurwijntje bij de kerstboom en dan Elvis Rocking Round de Christmas 3. Hoe heet dit nummer? Dit nummer, dat heet, uh, daar moet ik even spieken, dat is uh, Santa Claus Bring My Baby Back To Me. Dat is niet schitterend, dus. Christmas. Hey, wat, wat, wat, uh, wat, had, uh, wat had hij eigenlijk zelf met, uh, met kerstmis? Elvis bedoel je? Ja. Ja. Niks. Nee, hè? Nee. Hij, Zijn ouders wel, hè? Ja, Vernon en uh, mama, papa en mama, die waren helemaal gek van Kerstmis. Maar, uh, maar er Al kwam geen bal in, hè, in, in Graceland, toch? Nee, het was een dode boel. Wat deed hij met Kerstmis eigenlijk? Ik, hij zat gewoon televisie te kijken. Hè? En broodjes. Uh, hij hield van broodjes. Uh, tosties met broodjes. Uh, Pindakaas en banaan, daar was ik gek op. Zo dus kwam hij de kerstdagen dan dat was uh, door? Het was eigenlijk de year-round, zou ik maar zeggen. Wist hij waar Kerstmis over ging ook? Nou, nee. Nee. En, want heb, heb je wel eens een poging gedaan om dat uit te leggen? Of? Ja, er was geen begin aan. Hè? Kwam niet aan, hè? Nee, nee, nee, nee. Hij was er eigenlijk niet in geïnteresseerd. Nee. Totaal niet, hè? Nee, dat is heel vreemd eigenlijk. Gek even goed, hè? Eigenlijk wel, ja. Bon, bon, bon, bon, bon, bon. Bum, bum, bum, bum, bum, bum. I feel free bump, bump, bump, We'll The road my eyes don't see From my mind wants to cry out loud Cream en I feel free en wij wensen Rex van Beuningen een behouden thuisreis. Nog eentje in deze nacht van het goede leven van de Caro Bebel Gilberto. I got you. Weken na lua crescer, de boa sentei, espirrei na tua gripei, por ficar de léu resfriei, você me agradou, me acertou, me miseravou, me aqueceu, me rasgou a roupa, me valeu e met conversas de Deus. ik Oh Show. Vou rezar pra nunca perder essa estrutura que é você. bij Gilberto en uh, deze Caro Nacht van het Goede Leven die behoort bijna tot het verleden. Wij zeggen dank aan Vincent Krom voor de regie, de algehele organisatie. En Tim, Tim Corbett voor de fabuleuze techniek. Ik ben er over een week weer, maar dat doet er nou niet toe. Want na zessen dan start het Radio 1-journaal met werd van Sloten. Met onder meer aandacht voor het stijgen van de Nederlandse melkproductie. En die bijzondere verhuizing van het Amersfoortse ziekenhuis... het Meandermedisch Centrum. 128 patiënten. Die worden van de twee huidige locaties overgebracht naar nieuw pand En dat wordt om acht uur in gebruik genomen. En uh, ik geloof dat die verhuizing al om vijf uur vanochtend begon. Moet je je voorstellen. de je in het ziekenhuis, moet je om vijf uur verhuizen. Ik wens u een fijne week en tot volgende week.